9 uur. Mark Hokke met het NOS Journaal. PVDA-Kamerlid Monash wil fractievoorzitter Samson niet als lijsttrekker voor de volgende Tweede Kamerverkiezingen. Monash zegt in de Leeuwarden Courant dat Samson niet degene is die de PVDA uit het slop kan trekken. Samson zegt in een reactie dat ieder PVDA-lid zijn voorkeur voor een volgende lijsttrekker mag uitspreken. Vandaag is er een PVDA-congres in Amersfoort. Een van de mannen die Feyenoordkeeper Kenneth Vermeer bij een dartswedstrijd in Newcastle bedreigde en beledigde, is door zijn werkgever op non-actief gesteld. Het Amsterdamse bedrijf zegt geschrokken te zijn van de actie en neemt er met klem afstand van. Tijdens de dartswedstrijd hielden toeschouwers bordjes op met de tekst Kenneth NSB en Kenneth Vermeer hangen. Daarmee verwezen ze naar Ajax Feyenoord toen een Ajax-fan een pop die Vermeer moest voorstellen opknoopte aan de tweede ring. Volkert van der Graaf heeft opnieuw de voorwaarden voor zijn vrijlating aangevochten. Hij heeft een kort geding aangespannen tegen de psychische behandelingen die hij verplicht moet ondergaan, schrijft de Telegraaf. Het kort geding zou eergisteren in stilte hebben gediend. Eerder maakte de moordenaar van Pim Fortuyn met succes bezwaar tegen de verplichting om een enkel band te dragen. Nederlandse militairen hebben eind jaren 40 mogelijk veel meer mensen gedood op het Indonesische eiland Sumatra dan tot nu toe bekend was. Uit onderzoek van het Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde blijkt dat er in, de, in een dorp in 1949 zeker 270 mensen zijn omgekomen. Dat meldde NRC Handelsblad en Caro Reporter. In een officieel rapport wordt gesproken over 80 slachtoffers. Het seizoen van shorttrekker Shinky Knecht is voorbij door een harde val gisteren tijdens de wereldbekerfinale in Dordrecht. De schaatser ligt met gebroken ribben, een klein scheurtje in zijn lever en inwendige kneuzingen in het ziekenhuis. Het weer vanochtend kan er in het noorden nog wat mist voorkomen, overdag geregeld zon. Alleen in het noordoosten blijft het lang grijs. Het wordt 4 tot 7 graden. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB.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 ...is zin in ZFM. ZFM. Met nu, Toebak leeft. Toch met het uur een grotere pijn open hier. Alles is iedere keer weer hetzelfde. Bij Toebak leeft. Bij ZFM. She's the places I The faces I should never have seen. While well, these are strange days we're living in today. Say. Like Dan zouden de vragen natuurlijk, wordt hij oud of sterft hij jong? Nou, hij is al niet zo jong meer ook, En Robbie Williams? En Robin Williams is al van ons heen gegaan. Maar goed, hij is uit de diepste punten van zijn leven geklommen, denk ik, deze Robbie Williams. Hij is vandaag trouwens ook jarig, dat je het even mocht weten, vandaar ik deze plaat Al before hij eigenlijk Voor het wat toepasselijk. Hij is vandaag namelijk 42 geworden. Gefeliciteerd. Straks nog veel meer mensen die jarig zijn. Maar goed, zover is het nog niet. Het is 13 februari 2016. Wij doen even een klein stukje geschiedenis. In 1941, op ja. deze datum. Ja was de oprichting van de Joodse Raad in Amsterdam op last van de Duitse bezetter. Ja, je denkt eerst jezelf: zelf, hey, dat, dat, dat is opgezet, uh, de Joden hebben dat zelf bij elkaar verzonnen. Het moest. Het moest. En uiteindelijk zijn uh, de, de, de mensen van de Joodse Raad in 1943 ook zelf naar de gaskamers gegaan. Ja, en doordat uh, dat ze het grondig en netjes deden, ja. dan hadden ze dat gewoon nooit zo netjes moeten doen. Daardoor er, zijn er gewoon veel meer mensen weggevoerd dan... Uh, Nee, maar goed ja, ja de Joodse, Ra Joodse Raad kon nog wel een beetje invloed uitoefenen. Waar, hoe het nou precies allemaal liep. Maar uiteindelijk waren ze zelf ook de sigaar. En daarvoor had je nog de Joodse commissie geloof ik. En dat was wel door de Joodse zelf, uh, de Jood, uh, zelf opgericht. Maar dat heeft niet heel lang bestaan. Maar dat werd overgenomen door de Joodse Raad. Maar goed, uh, verder in 1979 70, zware uh, sneeuwstormen in Nederland. Ik kan me nog herinneren. Ik heb nog even de filmpjes gisteren terugzitten te kijken op YouTube. Erg leuk, vooral in Noord-Holland. En er zijn ook wat filmpjes van uit uh, de buurt waar ik vandaan kom. Hoe uh, uh, heet het daar? Uh, Alkmaar? Uh, nee, niet Alkmaar. Nee, Sint Maartensbrug. Sint oh. Maarten. Tijdje horen. Dus die echt van zo'n grote buldoos. Die kwam ons ook voorlangs om de, boel, de weg gewoon schoon te maken. Wij hadden zeg maar tot aan halfwege het huis hadden wij sneeuw. Dus wij keken tegen de sneeuw aan. En dan hadden zo'n gaskachel die dan zeg maar... Uh, ja, dan ja, je kans Warmte. Ja, die warmte ging dan naar buiten. En dan had je op een gegeven moment zo'n koker voor het, voor het raam langs naar boven. Dat zag er heel grappig uit. En ik heb op een gegeven moment ook een iglo gemaakt. Gewoon in een berg sneeuw. Dat ja, kon gewoon. Leef gevaarlijk. Als dat instort. Ja, oh, precies. Ja, dan ja, wel ja. dood kunnen wijzen. Er waren nog geen regels. Toen leefden we gewoon nog helemaal vrij. Goed, wat <laughs> waren er nog meer? De... Ja, nou, een, een hoop uh, rondom het schaatsen. In 2010 wint uh, schaatser Sven Kramer uh, goud op de 5000 meter... Uh, tijdens de Olympische Spelen in Vancouver. En een jaar later, op exact dezelfde dag... wint schaatser Irene Wurst. Wurst? Ja, Wurst, Wurst, ja. Eh, voor de tweede keer uh, wordt ze wereldkampioen... allround uh, in Calgary. Okay. Tenminste, voor ja. de tweede keer wereldkampioen. En dat doet ze in Calgary. Die maar daarnaast, voor de keer in, Calgary. in 1988 in Calgary... was onze eigen Yvonne van Gennep... die won toen drie gouden plakken. Zo, so zo. -so. Ja, dus, uh, ik weet het nog wel, want inderdaad... ik voort ik ze. Ja, ja Ja, we waren echt trots inderdaad. Ja, ja. De Australische uh, krantenmagnaat Rupert Murdoch neemt de Engelse krant over. The Times, dat was in 1981. Rupert Murdoch, Murdoch, niet uit de E-team, dat is een andere idioot. Maar deze man heeft echt zoveel macht ja. in de mediawereld. Uh, pas, pas geleden kwam hij nog natuurlijk in de krant. Uh, in 2011 was dat. Toen de, uh, uh, kwam hij in opspraak omdat op, hij namelijk had een medewerker van de krant, Clan uh, McClare, had namelijk de, de, de, de telefoon afgegeven luistert van de vermiste Millie Dowell. En die hadden ze gehackt. En dat was niet helemaal volgens de maar, regels. De uh, Times, dat, dat is een, een soort wijkblaadje of zo? Ja, dat is een wijkblaadje. Ja. Ja. En wat heel erg is, het is vandaag precies 25 jaar geleden. Het zal wel herdacht gaan worden, denk ik. Het, in, het bloedbad in de schuilplaats van Amiria. En bijna niemand weet het dan meer, denk ik. Maar er was een dood van meer dan 400 Iraakse burgers tijdens de Golfoorlog. En uh, er was een schuilplaats voor luchtaanvallen. Uh, en, en de Amerikanen dachten dus echt dat het een soort commandocentrum was. En die hadden dus echt van die slimme, gestuurde bommen gedaan. Eerst de eerste bom erin en toen daarna, bam, nog eentje verderop. En er is dus echt een dame geweest. Dat is dan een, een ouder van, uh, uh, die al haar kinderen heeft verloren. Om um Greda. Die heeft dus, uh, als het goed is, die, zij is in de ruïne getrokken naar de hand... om uh, het als monument op te zetten en als gids te dienen. Oh ja. Het is echt, echt een zwarte bladzijde voor Amerika. Want die heeft daar echt hierdoor heel veel kwaad bloed gezet. Dat, zo klinkt het ook wel, dat je goed fout bezig bent. Yes. Ja, ja, ja, ja. En nee. in 1946 wordt de tweede elektronische computer... Uh, ENIAC... Jax, uh, dat, de, dat komt te kijken hoe je het ...wordt door de uh, universiteit uh, op... Penny Slevia... Pennsylvania. Pennsylvania. Daar ja. ja, ja daar. Wordt die uh, voor het eerst opgestart. Maar gewoon... 1946. En dan... Dat, dan ik, ik vraag me dan af, hè. Hoe lang duurde het... voordat die computer was opgestart? Want... Echt. Wat die computer kon... Dat zit nu gewoon in een heel klein chipje. Ja, mijn telefoon kan meer. Ja, die kan meer. Maar dat was 1946. En daarvoor waren ze al bezig geweest met de computer. En... Uh... Dat, is eigenlijk een beetje, dat was in het geheim gehouden. Dus niemand wist dat ze daarmee bezig waren. Dus deze kreeg eigenlijk de naam als eerste computer. Maar in de, jaren 30, in de jaren 30, waren ze al bezig met een computer. Maar dat was zo geheim dat niemand het wist. Dus ja, dan ja. weet niemand het ook, hè, dat hij er is. Wij gaan zo. Dus, uh, verder in 1974, monorail in. Uh, in uh, uh, weet dat nou ook weer? Uh, weet het nou? Bij, bij de Walt Disney. Uh, ja, Walt Disney Park. Walt, Walt, Disney, Walt Disney Park. Die, uh, die uh, wordt geopend en is later ook een paar keer een brand geweest. Mensen hebben op het dak moeten klimmen om hun leven te redden. Dat is uh, vrij heftig. Goed, nou zo verder overzicht wat er allemaal gebeurde op 13 februari. Straks de verjaardagen. Eerst deze leuke muziek. De mist trekt op, maar het is toch wel leuk om daarin te springen. Daarin te verdwalen. Inspiratie voor de Wombats. Een beetje gevaarlijk. Al die auto's die erbij komen. Jump into the fuck van de Wombats. Dat is een heel leuk beestje. In uh, Australië. En die ben ik s'nachts wel eens tegengekomen. Toen ik even ging plassen. Ging even de tent uit. En er was weinig licht. Wat is dat nou? Zo'n Wombat doen helemaal niks. Maar goed, zijn wel leuke grappige knuffelbeetjes. Ik weet niet of je ze echt kan het zijn, knuffelen. Het zijn, het... Ja? Die vliegen niet toch? Nee, ze vliegen niet. Uh, nee. Ik vind het klinken als, een, als alsof nee. ze vliegen. Ja, ja, oh ja. Klinkt wel als ja. Ze vliegen ja. weg. Nee, Mijn vrouw had ze wel bijna laten vliegen, die had er bijna eentje een schop willen geven, maar dan zei oh. ze toch weer snel terug. Ja, die had zo mee kunnen doen met voetbal. Ik weet niet welke, of Feyenoord of Ajax, of weet ik. daar moet je even goed over nadenken. Natuurlijk. Dat ze niet halverwege gaat wisselen natuurlijk. Dat kan niet, dan krijg je weer die bordjes. Goed, nou, het is tijd voor de verjaardag, dames en heren. Precies. Wie is een jarig? Kijk, Vertel het me. Ik heb vandaag een hele bijzondere verjaardag, dat merk ik net. Uh, jullie zien hem natuurlijk weer niet, maar ja? Nienke van Hichtum is in 1860 uh, uh, geboren. En ja? ze leeft tot 1939. Maar denk je, wie is dat? Want zij heeft toen ooit dat Afkastien tiental geschreven. Een heel bekend jeugdboek van vroeger. Ja? Maar het mooie is, die film is toen verfilmd over haar leven. Want zij was dus getrouwd. Met, uh, met uh, Pieter Jelle Stoelstra. Nou, dat was echt zo'n man op de barricade. Ja. En uh, zij was zelf dus echt een kinderboekenschrijfster. En Monique Hendricks en Jeroen Willems... hebben toen dat echtpaar gespeeld in de film Nienke. Okay. Het ging in het Fries en het was echt zo geweldig. Uh, ja, ik vond een hele mooie film. Toen. Nog steeds, uh... En ze hebben allebei zo gauw een kalf gekregen, dus ervoor. zo goed hebben ze het gespeeld. Dat is wel duidelijk. Dus, uh, ja. Vandaag, ook jarig, uh, zou ze zijn geweest. Heentje Davids, ja, de zus van Louis Davids. En alle twee zaten in de, de, kabaret. ze in het cabaret. dus maakten muziek. En uh, Heentje Davids is vooral bekend van dit plaatje. Het van zand hoort aan de ja, dat zong zij. Daar gaan we zo aan. Ja, hoor, dat hoorden we ook regelmatig hier terugkomen, zeker in het programma na ons. We gaan eens antwoorden aan de Zee. Ze werd 87 en ze overleed in 1975. Wie zijn we dan al meerjarig? Uh, Joey van der Velden uh, is een, een radio DJ, uh, voice actor en uh, acteur. En hij is onder andere bekend van het programma Kinderen geen bezwaar. Oh ja. Oh ja. Moet dat even nadenken. Uh, ja, dat is al een tijdje geleden. Uh, Wilm Shockley is vandaag... Uh, zou jaren geweest zijn... was het over computer de Eintiak... of zo was de eerste computer in 1946. Deze man heeft een hele grote bijdrage geleverd... aan het ontwikkelen van een transistor. Uh, hij is eigenlijk ook een beetje de opzetter... Van, uh, van Silicon Valley. Hij heeft de transistor steeds kleiner gemaakt. Steeds kleiner gemaakt. Hij, uh, zou, uh, hij is uh, overleden in 1989. Is 79 geworden. Hij had wel een heel extreem ideeën... over het menselijke ras. Hij vond eigenlijk dat de Afrikaanse mens... Eigenlijk een heel laag niveau had. Die moesten eigenlijk niet verder worden ontwikkeld. En mensen met een hoger IQ. Die moesten er dan eigenlijk wel worden ontwikkeld. Want we moesten toch werken naar een beter ras. En dat is wel een heel aparte theorie. Maar goed, hij heeft wel onderscheidingen gehad. Omdat hij heel veel betekend heeft in de techniek. Dus man met twee kanten. Goed, wie zijn er nog meer Ja, Memphis the Pie. Uh, oh, die is bekend van, van, van zo'n raar uh, spelletje. Dat je achter een bal aanrent en zo. Dat... Oh, dat, dat, dat hij juist zeg maar in western speelde. Dat hij naast John Wayne in alle films speelde, maar dat niet. Nee, het is een voetballer. Oh, maar ik had hem gezien met een hoed op. Dat is misschien een foutje nog geweest. Wie vandaag Verder. ook jarig is. Ja? Uh, hij is van 1944. Jerry Springer. Jerry Springer! Van ja, de jawel. Jerry Springer show. Ja, dus ja dat ja. was toen wel spraakmakend toen, hè oh, van man. Uh, al die intriges, dat je denkt van nou, zoveel kan toch niet waar zijn? En op een gegeven moment gingen ze ook te lijf. En er moesten ook heel veel dingen gecensureerd worden. Niet alleen qua tekst, maar ook qua beelden. Want heel veel, de een liet gewoon zijn tieten zien, de ander zo Kiss my ass. Ik ben eigenlijk een man, weet je wel. en Hup, laat maar even zien. Wist je dat D.R. Spinkertals had samengewerkt met de campagne voor Robert Kennedy? Daar heeft hij aan meegewerkt. En uiteindelijk is hij zelf ook de politiek ingegaan. Hij is ook een raadlid geweest voor een aantal jaren en uiteindelijk... Nou, ging hij bij een onbenullig televisiestation zeg maar, eh, presenteren. Dat was niet zo'n succes. En uiteindelijk werd het steeds extremer wat hij ging maken. En, ja, toen werd het uiteindelijk wereldnieuws wat hij maakte in zijn uh, ja. Jerry Springer Show. hij is show. toch de gast, dus je kan misschien nakijken, in ja? het programma College Tour in 2014. Oké. Okay. Dus mocht Als... je nog eens een keer willen zien. Dat moet vast wel leuk zijn. Uh, Dat moet leuk televisie zijn. Ja. Ja. Verder, wie, wie vandaag ook jarig is, en Henry Rowland. Hij zat vroeger in de band The Black Flag. Altijd vechtpartijen op het podium. Altijd liep het uit de hand. Extreme dingen werden daar geroepen. Uh, met net geen hakenkruis, maar het scheelde weinig. En uiteindelijk is hij daar uitgestapt. Uh, nou ja, meer omdat iemand anders ook uh, hem opbelde uit de band. Die zegt ik heb eigenlijk geen zin meer in. Zullen we stoppen? We stoppen. Toen is hij solo gegaan. Toen is hij zelf muziek gemaakt. En een van die muziekstukken die ik leuk vond, is dit. I'm a liar. a fucking liar. Lekker opstandig. Echt superactief mannetje, ADHD'er. En uiteindelijk heeft hij uh, ook wel heel veel uh, rollen gespeeld in films. Henry Roling wordt vandaag 55. Ja, en wie ik ook nog even wilde noemen... Uh, geboren in 1959 is Lia van Dalen. Uh, dat is mijn moeder, namelijk. Oh, die is vandaag, ah, vandaag jarig. jaar gefeliciteerd. Dus gefeliciteerd! Ja. ja, en in 1952 was Andries Knevel jarig. Andries Knevel! Hebben we die nog? Die hebben we nog. Maar zelfs al zit ik snikkend op een bank in het plan denk ik fijn dat ik het niet met Andries Knevel hoef te doen. Leuk stukje televisie, dat als je dat even Google of even op YouTube zoekt. dat het komt steeds weer boven. Ja, wat raar hij genoemd wordt. dat is... Was, uh, Be, Brigitte Kaandorp? Ja, nee, dat weet ik. Maar ja? Andries Knevel was van... De, van de EO, en hij doet echt van alles met... Uh, uh, hij heeft dan uh, s avonds, ja, uh, laat in de zomer, heeft hij een, uh, een uh, tv-programma, toch? Knevel ja, en Knevel de andere brink. man. Ja, Knevel ja, de Brink, ja. De ja. twee lelijke mannetjes op de televisie. En wie en ook zo. nog jarig is, want die is net zo oud als, uh, uh, als Jerry Springer. Stockard yeah? Channing. Dat is een Amerikaanse actrice. En yeah. dan denk je, god, wie is dat? Maar zij speelde vroeger in Greece. Ja. En het grappige is, ja? toen zij in Greece speelde, was ze gewoon eigenlijk... Zo, dat was in 1978. Toen was ze gewoon al 33 jaar. En toen was ze zo'n school meisje. Ja... Dat, dat dat toen was ze misschien wel zwanger, weet je wel? Dat was toen, zij was dat type dat misschien zwanger was, maar geluk, Oh ja, gelukkig geluk, geluk, toch, toch niet. Ook nog niet. Ja, maar ze heeft echt heel veel films gespeeld. Ze is een best wel een bekende actrice. En uh, ze is vandaag hoe oud, is geworden ook weer. Zit uh, uh, uh, even te kijken. Wat je het opschrijft? Uh, 72 is vandaag geworden. Ja. En ja. Uh, verder die uh, vandaag ook jarig is, kan hem niet vergeten, dat door Peter Gabriel, hij zat vroeger in Genesis en uh, later uh, solo gegaan. Uh, hij is vandaag uh, ook 72 geworden, Peter Gabriel. En uh, we kennen hem dan ook alweer van? Nou, van onder andere deze plaat. Uh, dit uh, is echt heel lang geleden, hoor. Dit is het laatste album wat hij maakte met Genesis. Echt symfonische rock, hè? Land dies down on uh, uh, Broadway. En later heeft uh, um, Phil Collins het overgenomen. Ja. Goed, nou tot zover de overzichten. En ik heb alleen nog Manuela jaar... Kemp. Ken je ja. haar nog? Dat vond ik ook wel leuk. Toch wel een leuke vrouw altijd. 53. En zij is van uh, 63, ja. dus is nog niet zo heel oud. 53. Ja. Beetje onze leeftijd. Ja. Leuke dame om te zien. Goed, tot zover de overzicht. Tijd voor muziek. Dames en heren. Ja, Nederlands beentje. Vroeger heette ze Bombay Indie. Dat hebben ze veranderd. Dat was te moeilijk. Te moeilijk, bitch. En toen hebben ze gewoon Bombay ervan gemaakt. Niet makkelijker bij YouTube, maar goed, dan kiezen ze zelf voor. Gold Rush is de nieuwe single. Hoe laat je dit, hoor? met je duisteren. Uh, ja, een beetje, duisteren. beetje uh, alternatief. Vind ik altijd leuk. Bam, de Nieuwe single. Die heet Gold Rush. Ja, ooit geïnspireerd door... Ja, volgens mij ooit geïnspireerd door... Dat weet ik niet, hoor. Dat fantaseer ik maar een beetje oplossen of dat echt zo is. Maar het zou gewoon kunnen natuurlijk. Jaren 80. Spendel ballet. <laughs> nee, denk ik de... Ja, ze kijken nu heel boos, volgens mij nu ook. Goed. Straks onder andere nog Lucas Hemming. En ook de staat. Oh, een paar Nederlandse beetje ze echt wel in dit rijdenprogramma. echt Dat kan je verwachten hoor. De Nederlandse talenten, dat uh, waardeer ik wel. Goed, uh, bijna half en straks om half. We wat nieuws uit de, uit de regio. Uit Zandvoort. En ik zit nog steeds een beetje te kijken naar uh, daar, die berichten. Onder andere van Kenneth Vermeer natuurlijk. Wat we het vorige uur ook al over gehad. Het is toch wel maf dat die bordjes daar zo ja tijdens een dartwedstrijd in beeld komen. NSB, weet je wel. Kenneth NSB. Ik moet zeggen, als je nou dat ander niet had geweten van die pop. En als ik dan mijn eigen verhaal. Ik heb ook wel eens een, een collega uitgemaakt voor NSB'er. Gewoon voor de grap, weet je wel. Die, ging een moment, die vond het team te zwaar. Die vond het, die cliënten te zwaar. Die kon het niet aan. En een gegeven moment zegt, ja, sorry, ik laat me toch overplaatsen naar een andere groep. Die groep is me te zwaar. Uh, dan hadden wij zoiets, ja, lekker. En dan moeten wij dat oplossen met die cliënten, die zware cliënten, NSB'er. Dat, dat werd dan wel eens gebruikt. Dus, maar ja, ja, dan zie ik dit en denk, ja, dit is misschien toch een beetje te gek. Dat, dat is misschien Je best... hè, Vermeer van meer van God zoon naar hoeren zone. Ik denk nou, nou nou nou. Ja ja ja ja ja. Precies. Arie was toch een Goden zoon. Ja goed. Nou ja. Uh, even. Uh, andere bericht is dat uh, de ruimte trilt. Ja we zijn ook op zoek. Ja ik heb hem ook gevonden. Nee, de... eindelijk bewijs. Ja. Wie staat de ruimte rilt? Theorie ja. Einstein klopt. Ja. ja. Daar vertel jij er maar wat over. Mark, ja Nee ik heb daar oh. niet heel erg in. Maar ik heb wel de, de beelden gezien inderdaad dat de uh, de, de ruimtetijdgolven uh, bewezen zijn. Maar ik heb me er nog niet helemaal in verdiept. Dus. Ja, het schijnt dus uh, te rillen als een waterbed... waar een klap op is gegeven. Okay. En het is allemaal bevestigd dat maandagochtend 14 september 2015... iets voor elfen is de aarde aan Tobar getroffen... door zo'n minieme ruimte-rilling. door twee elkaar opslokkende zwarte gaten. Anderhalf miljoen lichtjaar hier vandaan. En wat mij dan weer opvalt... dat uh, uh, dat er wat mensen over praten, dat er een theoretisch fysicus... en die heet Chris van den Broek, en die valt hem bij... want mijn vrouw wist het, verder die, want dat is moeilijk. En dat vind ik dan heel apart, want ik ben ooit getrouwd geweest... met Chris van den Broek. Ja, dus daarom heb ik zelf van, oh, ik wist niet dat hij ruimtefysicus was. Ja. Maar dat is, ik, ik, uh, ik dwaal af. Ja, ik dwaal maar, af, Maar uh, ja. een analist in de Berlijn, die heeft toen een mailtje rondgestuurd... Toen, uh, in, in die week van het voorval... En daarna is het vijf maanden. hebben ze allerlei fouten en storingen uitgesloten. En fake signalen en sabotage ook. En al die maanden. Uh, hebben die meneer Van der Brand. Die, de, die ook een fysicus is van Heff... Ja? die heeft dat dus allemaal stilgehouden. En dat vond hij gewoon wel heel erg uh, moeilijk. Ja, want ze want moeten dat is al... een uh, Einstein had het ook over gehad. Want hij voorspelde inderdaad. dat ruimte tijdens een waterbed kunnen trillen. als er maar een voldoende harde klap op wordt gegeven. En volgens Einstein breiden zich dan uh, die trillingen met de breidt zich met de lichtsnelheid uit als de kringen naar een steen in de vijver. Ja, het klinkt dan vrij logisch wat ik bedoel. Ja. Ja. Alle dingen verplaatsen zich ook door de ruimte. Ze dus het, zo, het ook moeten ja. kunnen trillen. Weet je wat het mooiste hiervan is? Nee? Dat, dat dit dus weer een stapje dichterbij de warp drive is. Nee? Dus dat we eindelijk oh, ja. lange afstanden kunnen halen. Oh ja, die okay, warp drive. Ja. Ik was ja. me even kwijt. Maar we hebben hem weer. Warp drive. Nou, ik zal het artikel even op onze Facebookpagina delen. Dan kunnen we daar en even dan goed dan, over. En hoor je de... je zelf. ja. Dan, of je het snapt. Of je het snapt. Maar ja, ja het is weer gewoon wel interessant. Ik, ik blijf er ook soms echt de, de uren in lezen. Ik, ik moet het begrijpen. Ik moet het begrijpen. Ik heb een hoog IQ, toch? Ik heb een hoog IQ, toch? Ja, ik kijk. Ja. Ik we heb wel een hoog EQ. Ik, dat is het, denk ik. Ik heb een hoger EQ dan een IQ, denk ik. Maar iedereen heeft zijn verstandelijke beperking. Dus ik ook. Ja, Lucas Hemming. Write me a again. Schrijf me eens. Kan leuk zijn. Hey girl, can't you see? We've been here He, dit leuk. Lucas Hemming. En Ride Me Again. Hier in de zaterdagmorgen. Fijne toestel op aanstaan. Het is tijd voor de Zandvoortse berichten. Het is alweer half tien geweest. En ook straks na tien uur. Heel veel Zandvoortse berichten. De lijnen zijn er wel oké. Okay, Vonden fiets even naar. Uh, goedemorgen, Zandvoort. Ja, dat kan best. Kan ook. Je kan ook op een paard gaan. En als je er eentje kan vangen. Er zijn er genoeg. Nou, maar zijn er ook nog wel damherten? bij. misschien ook kan rijden. Kan ook. Ja, ja. Kan ook nou ja, als we het dan toch over herten hebben. Ja. Een uh, politieauto uh, is uh, in de nacht van donderdag op vrijdag. Uh, in uh, botsing gekomen met een van de, uh, van de damherten. Een van de Bambi's. Ja, een van de Bambi's. Uh, hij, uh, hij reed op de zeeweg. Uh, en net na de uh, bocht bij de camping uh, Bloemendaal. Uh, stak er plotseling opeens een hert over vanuit de middenbern. Ja? Uh, nou, die uh, werd geraakt de door de politie. Niet oplet, Dat is een beetje hè? Ja, vind ik wel vind het heel erg. En er staan allemaal borden: matige snelheid. <laughs> ja, en dus dan nog. En dan nog rijdt hij <laughs> gewoon. Wij krijgen zo'n klik voor een Kiesila, hoor. Dat ja, nee. Ja, nou goed, binnenkort is het al opgelost. Dan ja, gaan ze er zo uit afschieten. Ja, ik het niet. te veel, 2600 had ik begrepen. De agent had gewoon sneller moeten, moeten reageren: pistool moeten pakken. Bam! Ja, je, kijk. Geen aan de Ja, precies. Nou ja, is, ja. Kijk, racen, dat doen ze maar op het circuit, uh, die gasten. Want we hebben een nieuwe eigenaar: het is uh, door. Het is uh, Chapman Andretti Partners. Dat is een, een bedrijf, is opgericht door Prins Bernard van Oranje. En die neemt na 27 jaar het stokje over van de huidige directeur en groot aandeelhouder Hans Ernst. En uh, ja, met, uh, met de overname worden ze dus eigenaar. En het gaat dan dus om de opstal en het circuit. En de nieuwe eigenaren zeggen toe dat ze de komende jaren op dezelfde voet doorgaan als Ernst. Want ze willen benadrukken in de toekomst het volledige potentieel van het circuit te willen benutten. Maar ik verwacht zomaar dat er dan misschien wel een Prins Bernard bocht komt. Dat Echt, ja. lijkt me wel wat. En wat... Uh, en wat van die uh, uh, Prins, uh, snelheidsbegrenzers, hoe heet het? Uh, oh, van, die, uh, ja, van die heuvels. Die ben, ja, van, ja, van die parkeerheuvels. Uh, uh, en misschien ook wat uh, prinsessenbochten. Of in uh, ieder geval meisjesnamenbochten die hij verwekt ja. heeft. Uh, maar, uh, maar, maar het mooiste vind ik gewoon wel. Want dat de eerste uh, snelheidsvermindering. Hoe heet het nou? Zo'n verkeersheuvel. Zo Brem, uh, ja, van een ja, verkeersdrempel. Ja. Dat gewoon de eerste op Soesdijk lag. Omdat Bernhard wat veel te hard aan kon rijden. En dat Juliana had toch wel een beetje angst dat hij. Uh, zijn dochters aan zou rijden als ze daar aan het spelen waren. Ja, ik weet het niet, ik, ik weet het Mag niet. Mag ik u eerlijk zeggen wat ik hiervan vind? Ja? A. Oké. Wat een gekke Roodje A verhaal, dat zou het kunnen zijn. Goed. Uh, Bas Lemmens en ze de Boudine Starding. Zij zijn sinds vorige week officieel eigenaar van het standpavioen Beach Club 10. Robin Molenaar vond het na tien jaar genoeg geweest. En gaat andere uitdagingen aan. En Lemmens en is ook eigenaar van de Chin Chin in de Haltestraat, Die staat te koop. Dus hij heeft nu even de twee panden. Hij zal nu in het ene pand heel vaak zijn. Maar ook uh, het oude pand en ook het nieuwe pand. Hij hoopt het te kunnen verkopen. Het zal niet heel snel gaan. Maar goed, ze gaan de, de, de Beach Club 10 een klein beetje veranderen. intuïtie een beetje veranderen. Maar de menu blijft een beetje hetzelfde. Hij krijgt het wel heel erg druk. En op zichzelf vind ik het wel stoer. Voor mij zijn dat niet eens. Van, van, nou, best wel jonge, jonge mensen die het toch wel zo even oppakken. Ja, als gaan je, je ziet, ja. Nou, zeker wel. Ja. Leuk. Dus... En dan in één keer hebben we geen Zandvoortse berichten. Nou, ja, zie het, is klaar, het is klaar. Het is het klaar. klaar. Nou, nou al. Ja, nee. Ja. Ik, ik had toch een paar dingen. Oh, maar ik, Mijn iPad ah. loopt een beetje traag allemaal. Uh, ah. uh, Sorry, ik moest even niet zeggen. Dat krijg je even... op die leeftijd, hè? Dat het, ah. Wordt. Ah. het wordt allemaal wat trager. Het wordt allemaal wat trager. Nou, het zo, is gisteren dat... een gekkenhuis geweest bij uh, Marcel Horneman. Want die had een actie gemaakt via Facebook... Dan was dat zo van, dan kon je gisteren een hele verse gegrilde kip krijgen... voor 3,95. En als je die bon had, ja. kon je nog naar Fastfood het Plein. En dan kon je voor 2 euro, kreeg je voor twee personen... friet met mayonaise en, of appenmoes weet je wel. Dus ja. het was echt een hele actie, ze stonden echt in de rij gewoon. En het was wel heel leuk om te zien. Op zich, het is nog niet duur. Nee. Gaan we nou een beetje reclame hier. lopen maken voor uh, <Klacht> fouten? Nee, het is al klaar. Is al kip klaar. is het meest gemartelde... Ja. Stukje vlees, hoor ik altijd. Ja, ja nou. ze zeiden ook, er is geen kip meer in Barneveld, zeiden ze. Nee, ik kan me voorstellen. Alles is, uh, is geslacht. Goed, tot zover de dus zandvoorsche berichten. En het is tijd voor die landenkeuze. We ja. hadden het over geld. Ja. En geld speelt altijd een belangrijke rol. En je moet het naar je toe wensen. maar je krijgt het gewoon. Put. En dit is een bekend plaatje over I need a dollar. Just one dollar. I need a dollar. dollar.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 Geld. Hey, ik heb wel een appel voor, je, joh. Ga maar eens even gezond eten, Je ziet er niet uit. Ja, zout. eens dus even op, joh. Mijn vrouw is altijd zo hard in ook gewoon toen we nog in Amsterdam woonden, was het ook van die zwervers die er dan zaten, weet je En die wilden dan ook gewoon geld. En ze zei, nee hoor, ik heb hier een appel voor je. Nee, hoor, maar ik wil geen appel. Ik wil geld, en dan kan ik namelijk straks uh, eten kopen. Ja, ja. Je gaat alcohol kopen zeker. ruik het gewoon. Ik ruik het hier vandaan al. Zij ze altijd. Ik heb een kegel. En ze werken zelf met alcohol verslaafd. Dus daar is een don, dat is goed in de gaten. Maar je ja, gaat je, straks je geen eten te kopen je hoor. Moet je moet zo'n een fles shampoo geven. Ja, dan gaan ze die leeg drinken. Ja, ja dan ruikt ze tenminste wel uh, lekker. Dat well, is wel lekker. Ja, ja, ja spierites. Ja, ja, uh, er, er liggen inderdaad ook bij het station altijd twee mannen daar. En dan ja? heb ik toch altijd een beetje het idee van, ook, ook, dan kom je niet eens zo laat kom je terug. Huh? Om uh, 7, 8 uur of zo, dan liggen ze daar. En denk ik altijd van: oh, wat erg. Oh, zal ik er eentje mee naar huis nemen? nee Kijken wat hij kan. Dan zal ik hem eens laten douchen. Hey, maar ja. Ik denk van, ja, als je dat doet uh, voor je het weet, dan uh, staan ze de volgende dag weer voor je deur van. Dan hey, ja. staan, dus de de staan ze met het hele team staan. Nou heb ik gehoord dat ik u bij u wel een, de douche kan gebruiken, kan dat? Nou. Ja, ja, en dat is gewoon heel moeilijk. En dan nou, of je moet inderdaad zeggen, je neemt appels mee... en dan uh, gooi, uh, gooi je raak. <laughs> Voor je weet, sta je in de survivalgids, zeg maar. Je? Want ja. je kan op dat je, en dat... Uh, als een extra adres. Ja, extra adres. Adres. Daar kan je alleen douchen. Alleen maar douchen. ergens heb ik zelf van... oh, vreselijk, het is best wel koud, weet je. Ja, ja... Het, ja. Ja. Ik vind het ook echt vervelend dat ze daar liggen. Gewoon. Ja. ja, dat is wel hier toch lastig. Ga weg, joh. Ga iets nuttigs het, doen met je leven. Het vervuilt je uitzicht. Ja, het mij mijn uitzicht. Dus. Goed. Uh, to, uh, afgelopen week was het natuurlijk 70 jaar dat de P van de A bestond. Jippie, tijd voor een feest. Alleen, ja, die spekman... die moeten ze echt uit de media halen hoor. Wat een rand op Gaat hij weer dingen lopen roepen over de PVV? En Geert wil is dan niet zo correct. Ja, straks krijg ik natuurlijk weer een aanslag. En dan straks een kogel komt. Komt hij vast van links... En dan zal zeker de P van de A erop staan. En dat moeten we toch niet willen. Dat zeg je dan, zeg je altijd zo mooi. Ja, dat moeten we toch niet willen, denk ik al. Moeten we dat niet willen? Dat weet ik niet. Dat zijn jouw woorden. En uiteindelijk nog iemand uit zijn, katwijk. zijn mensen die dat best willen. Ja, die zijn echt wel. Er zijn er genoeg volgens mij. En dan iemand uit de katwijk, die heeft zich ook laten verlagen. Ook van de P van de A, die had gezegd van. Ja, als het ook al goed gekomen, dan hoop ik dat hij groot genoeg is. Want er zaten een namelijk dankbare volk van Nederland. Zo stond erop. Dus, nou ja, goed. Ja. De P van de A in de week van het feest zoveel negatieve dingen over ze. Denk ja, suffers. Hou dat nou een beetje binnen de deuren, weet je wel. Nou goed, Wel uh, weer koren de molen bij, PVV, uh, bij de PVV natuurlijk, Geert Wilders. Goed, uh, ik zie dat jij nog steeds fanatiek aan het rondsurfen ja, bent. Ja, ik ben er gaan surfen, maar uh, ja? ik heb nog wel wat berichten. Want wat heel leuk is, in de Verenigde Arabische Emiraten... die hebben als eerste land ter wereld een minister voor geluk aangesteld. Nou, dat vind ik, ik word er wel blij van. Ja. De post gaat naar een vrouw, daar word ik nog blijer van. Oehud al-Roumi. En zij is ook directeur-generaal onder premier... Sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum. Ja, je weet wel. Onduidelijk is wat haar taken als geluksminister precies inhouden. Maar het toevoegen van deze unieke post... maakt deel uit van een uitgebreide reorganisatie... binnen de regering van de Emiraten. En uh, er is ook een minister van tolerantie aangesteld. Al, al dus weer premier al-Maktoum. Het is weer eens ik, ik denk dat dit gewoon zo'n actie is dat iedereen... Ja, jullie zijn zo slecht voor vrouwen, bla bla Nou, oké, okay, dan geven we vrouwen ook wel een topfunctie. Hier. De minister van Geluk. Ga ja, dat maar ja. doen. Ga dat maar uitdoen. Ja. En zoek zelf even van van de, wat erbij. <laughs> ja, Ja. Nou, dat, is, dat zou dan echt een beetje echt fout zijn. Maar dit is, nou, redelijk. Ja, ja dus de de minister, minister van Geluk. De minister van Geluk en de minister van Tolerantie. Z ja, Z maar ik vraag heeft me af, ook een, of dat ook een vrouw Ja, ze heeft ook een, uh, re, een nieuwe recht uh, gemaakt. Ja? De A-recht. Oké. Oké. Nog even, en dan wordt het het meisje van Geluk. Dat ja. klinkt dan <laughs> toch wel anders. Troostmeisje. Eh, nou zeg. Ja, zo klinkt het wel. Ja, zo, nou, ja, nou, nou, ja zover had ik nog niet, was toen niet afgedaald, zeg maar. Goed, tijd voor uh, muziek. Ik zit even te denken wat in Gossem ik eigenlijk uh, had klaargezet. Kijk even naar de regie. Oh, de staat... See you die heurt, weet ik wel. Er staat nieuwe single dames en heren. Die kan je verwachten hier in de zaterdagmorgen. Ik hoor iemand op een luchtgitaar. Iemand... Ja, die hebben we nog steeds staan hier. We is nog steeds niet weggegaan. Nee. Echt, dat doe ik een prijsvraag. We hebben er vorige week met uh, de we drie verstuurd. Oh. Ik vind het wel lastig om ze, ik loop er af en toe tegenaan. Ik denk, oh, hier staat hij. Uh, uh. Ja, maar ik gebruik ook wel eens over de, dat rek. Wat voor rek? Nou, dus die gitaren staan in een rek. Oh, jezus, er zijn er ook nog rekken. Nou, ik vind het allemaal erg verwarrend. Uh, het is de zaterdagmorgen en uh, wij babbelen zo eens even. Wat? We babbelen gewoon eens wat. Ja. Ja, wat ja, babbelen het is we morgen, nou eigenlijk? Ja, we babbelen een <laughs> beetje. Ja, het is morgen Valentinsdag, dus ik ben eigenlijk benieuwd. De, uh, volgende, de meeste mannen die ik hoor, die zeggen, de onzin en ik doe niks. Oh, ja, commercie. En dan en, heb uh, uh, ik uh, ook uh, zo van, ja, zal ik nou wat doen of zal ik nou niet wat doen? Ja. Yeah. Nou ja, ik, uh, we gaan gewoon wel lekker ja, ik eten. Voor mij is vanaf tijdens een beetje over. Ja? Dan heb ik het gevoel. Ik heb <laughs> heel veel mensen in mijn, in mijn omgeving in ieder geval. Je hebt ja. wel eens, Nou, daar doe ik niet aan. Oké, okay, als het over is, dan ga ik juist doen. Want ik ben altijd lekker dwars. ga, okay. ja, ga ik juist iets doen. Ja? Ga je, ja. Uh, oh, wat ga je doen voor je vrouwtje? Ja voor je vrouwtje. Ik, moet toch... Ik vind alles zo nee. Nee. Nee. Nee. Als je nou ja. begint is, dacht dat soort dingen niet meer te zeggen. Je... Ah, voor de baas. voor de, Cor, de, baas, voor de, de baas met, <laughs> Mijn vriendin vindt dat ook altijd heel irritant. Ja, ja. ja. voor je vrouwje doen. Nou ah ja, ik weet ik moet even denken, ze zit thuis en ik op de bank gewoon te wachten tot ik weer thuis ben. Ja, die sloffen staan op de verwarming, ze <laughs> ja. zijn lekker warm. Hallo, meiden, nou, Dan ga gaan zitten, pak ik even een kopje koffie voor je. Hier is je, je en krant. Hier is en neem. <laughs> Jongens, even stil, mijn vader is thuis, hè? Ja. Hij moet even bijkomen. Ja. Heerlijk. Kijk, zo hoort het. Zo gaat het niet helemaal. Ze zeggen ook, Valentijnsdag is een afgeleide van het Romeinse Lupercalia-feest. Ja? En Lupercalia werd dus op 15 februari gevierd ter ere van de de Lupercus. En uh, het feest werd uh, gevierd, was eigenlijk een soort sleutelgebeuren. Want ongehuwde mannen mochten om de beurt van de ongehuwde vrouwen, die hadden hun naam in een komp, gaan, dan mochten ze een naam trekken. En tijdens het feest waren deze twee jonge mensen dan elkaars partner. Maar ja, ja. De, toen kwam in Europa het christendom en toen werd het heidense feest door de kerk verboden en verving men Lupercalia luparkalia de Valentijnsdag. En dat was zeker geen christelijke feestdag. Okay. Hoewel Valentijn zelf wel een priester was. hoor Die uh, stiekem mensen heel vertrouwen. Ja, die mensen heel uh, Terwijl het niet mocht. Ja. En uiteindelijk is hij ook opgehangen op geloof ik alweer. Op is dat niet op die dag dat hij opgehangen is? Valentijnsdag? Ja, nou Als ja. Als de herdenking ja, nou, nou. aan hem. Omdat hij uh, mensen wilde trouwen die van verschillende geloven bij elkaar kwamen. Zoiets was het toch? Uh, oh, dus begier vieren gespreken. gewoon dat, dat er een... een... Dat dat priester is opgehangen. Ja. ja, Valentijn ja, is uiteindelijk inderdaad wel omgebracht. Ja, precies. Uh, je weet, je weet wat, wat, wat die priesters doen en zo. Jonge ja, nee, dat was toch in de goede tijd? Als ja. het is goede tijd hè? Nou, uh, ja, dames en heren. Dat is de hit De hit van 2016. Jorem overal. Blossom. Charlemagne. Vijf minuten voor tien, straks de tien. Goedemorgen, Zandvoort. Alle microfoonen zijn weer. Doe deze het. Doe twee, drie, vier. Zo worden ze altijd even getest. Dan uh, vallen ze straks niet uh, in een gat of zo. Of dan werkt het allemaal niet. Het is allemaal getest, dus laat je informeren wat er allemaal speelt in Zandvoort. Um... Nou ja, niet in Zandvoort, in de wereld om ons heen. Oh, ik dacht het alleen maar over ik Zandvoort. Ik heb het hier ging. over een meneer uit Schieddam. Oh, wie bedoel, en, in en, dit en die, die wilde naar Enschede. Luistert ze wel, heeft ze nog... Heb je gehoord praten laatst? Ja. Nee, wat zei ja, okay. jij dan? Nee, ik zeg dat dus, uh, Goedemorgen Zandvoort gaat alleen over Zandvoort. Oh ja, dat Ja, wel. toch? Oh, dat heb ik niet goed geluisterd. Nee, klopt. Ja, en er is een gehoortest geweest. Inderdaad, de ene oor is minder dan de andere. Oké, okay. nou, zijn we Schrijf eruit. Krijg je op deze leeftijd? Ja. Nee, maar er is een uh, man, Hugo Goorhuis uit Schiedam, En die is van top tot teen getatoeëerd. En dan wilde zijn kleinzoon in Enschede... Wilde dat bij zijn spreekbeurt laten zien op school. Maar opa werd de toegang geweigerd. Het schoolhoofd was bang voor schrik onder de leerlingen. Maar die man die is ook wel verschrikkelijk uh, erg getatoeëerd. Want zijn hele gezicht zit onder en zijn hele lijf. En, uh, maar ja, de, de, de, redactrice die zei, de directrice zei dat het veiligheidsgevoel van de leerlingen boven alles gaat. En als we kunnen ingrijpen om angst te voorkomen, dan zullen we dat zeker doen. En misschien zijn jullie in het Westen hiervoor ver genoeg. Maar in het Oosten zijn we dit niet gewend. Nou ja. In welk land was dit? In Nederland. In het oosten. Het oosten van Nederland. Oké, okay, het oosten van Nederland. Ik Oosten, denken, het oosten van ja. Nederland. Nee, goed, ja. Goed, ja. ja je wil niet discrimineren, maar hij is toch anders. Hè? Hij, ja. En dan kan je van schrikken. Maar ja, echt, als je hem ziet, het is echt uh, waanzinnig hoe hij eruit ziet. Ik zal hem wel even delen op onze Facebookpagina. Nou. Ja, maar dit is toch een soort discriminatie? Ja, maar nou, ik vind hem wel opa. een beetje eng. Opa, opa oeh ja, blijf maar daar een beetje. Oh. Even, even, even, weet ja. Oude mensen kunnen ook ruiken, maar bij hem ziet het oh, er wel heel, heel raar oh. uit. Ook er zit oh. ook alleen dingetjes, door olé. Oh. Uitsteekseltjes. <coughs> Goed, doe maar weg. Ja, dat is echt ah, voor is. kinderen is het niet. Zet het me niet op de Facebookpagina. Als krijgen, we, als krijgen we nog gesprekken straks. Met, nee, mag uh, het niet, denk je? Ja, we zetten het maar ja, op. Kan mij het ook stellen. Ja. Hij is getatoeëerd ah, dan lijkt het net alsof hij toch uh, goed gekleed is. Ja, Amerika en Rusland hebben gisteren gesproken. Die John Kerry vind ik wel goed hoor. Die kan echt diplomatiek goede antwoorden geven wat jij zegt. We hebben gepraat, alles staat op papier. En we hopen dat we het er allemaal aan, uh, aan onze afspraken houden. En Rusland heeft natuurlijk hele andere vijanden dan Amerika en dan is Europa. Rusland die gooit over hem, bombardeert wow, Die zijn tegen ons, die zijn ons tegen. Daar gooien we wat op. En dan zie je gewoon die Aleppo, dat overzichtskaartje. Denk je, ja joh. Het schijnt dat je IS nog redelijk kan bombarderen. Dat zijn afgezette gebieden. Dat staan bordjes, weet je wel. Dit is IS-gebied. Dan kan je bom opgooien. Maar andere gebieden lopen ook weer elkaar in over. En de, de ene groep... Uh, uh, noem je dat, helpt weer de andere groep. Ja. Wie is nou weer tegen wie? Yo, het, je, je weet het niet meer. Je weet het Wij weten niet. het gewoon niet. En nu is er een, staakt het vuren: Alleen de echte terroristen worden nog aangepakt. Wie? De echte terroristen. Heb je daar een lijstje van? Ik weet ja, het niet Dan echt. word je aangehouden door de politie. Zeggen, ja, ik ben geen echt hoor. Oh, nee, gaat hij maar weer. Nee. Je ja, kunt toch wel zien dat ik geen crimineel ben. Toen nee ik we kijken die... ze mogen zo lief ja ik hoop echt dat het een beetje gaat werken maar het is in ieder geval goed dat ze gepraat hebben dat Amerika en Rusland om de tafel hebben gezet. ik vond het wel leuk dat ze elkaar ook de hand gaf die minister van de buitenlandse zaken van Rusland je gaf hem wel een hand. Kerry hield die hand echt vast ook, hè? Hier die hand. Hou vast die hand. Hou, hou van. En ja, er toe... werd gelijk in custody Fop. gezet, weet je wel. Ja, en, uh... en foto's gemaakt van... We gaan, uh, gaan dit goed starten. Nou, 1 maart moet het allemaal gaan starten. Maar goed, uh, dat start en wij eindigen. Waar is wij gaan nou, uh... eindigen. Hoe lang hebben we nog? Want ik heb nog wel een bericht over een bos. Oké, okay, doe maar. Er zijn uh, in de Duitse stad Premiets Zijn uh, dieven. En die hebben gewoon in een paar weken tijd... zo'n 8 hectare dennenbos gerooid. De eigenaar kwam er pas na verloop van tijd achter... dat het was gebeurd. En de bomen waren tussen de 100 en 120 jaar oud. 30 meter hoog. En uh, de diefstal was echt professioneel voorbereid. En met zware machine, machines zijn ze dus uh, geveld. En het lag nog maar een heel klein beetje opgestapeld, Maar de eigenaar uh, ja, die heeft zelf uh, geen flauw idee hoe en wanneer. En het bedrag van de schade is ook niet bekend. Maar ja, het zijn uh, 30 meter hoge uh, bomen. En die worden gewoon waarschijnlijk... Gebruik om spaanplaat te maken. Dat spaanplaat? Nog Echt? Oh, mooie natuur. Eh, ja, dat wordt gewoon versnipperd gaat. en gepest. Ik denk, die. nou, dan hoef je toch niet van die mooie bomen te gebruiken. 8 hectare, hoe groot is dat ook alweer? Reken 8 dat tess even voor me uit. Eh... Uh, 8 hectare. 8 hectare? Net iets, meer dan 9 of, uh, net iets minder dan 9 hectare. Net iets minder dan 9 hectare. Hoeveel voetbalveld ja, dat is dat? Ik denk dat twee voetbalvelden. Toenboeveld, oh, oké. Okay. Oh, dat is best wel pittig. Ja. Maar er wordt wel spaanplaat van gemaakt. En dat heb je altijd nodig om te isoleren van de huizen. Dan kan je het spaanplaat doen en daarachter doe je dan uh, isolatiemateriaal. materiaal. Ja, van dat glashol. Ja, goed. Nou, dit was Toepalk Leverd op de radio. Straks te zien een goede morgen Zandvoort. Um, Veel plezier morgen met ja. Valentijnsdag. Valentijnsdag. Ja. doe er toch nog even iets aan, of vind ah, ik. Geef je maar een extra zoom. Ik ja. zit ook te denken, misschien wil ik gewoon een bosje bloemen. Als je, of hè, of je maakt gewoon, doet gewoon een gedichtje. Als je gewoon liefdesgedicht doet op internet, poep je hebt er gelijk een. Uh, ja, je hebt zelf ook uh, na te denken. Oh, Marcus, bij ah. jou gaat het niet gebeuren? Rozen zijn rood, violen zijn blauw. Ja, ik hou van jou. Ja. ja. Ja, goed. Klein gebaar is toch leuk. Liefdesgedichten voor haar. Ja. Oh, je kan ze op Kijk, internet. Ik, kan ik, je, al je, je kan ze gewoon allemaal zien, jongen. Het is echt niet te geloven. Doe niet te moeilijk. Google het ja, even. Ik, ik weet nog een heel leuk gedicht. Ja.